Het is 11 uur en dit is het CFM Headline overzicht. en mijn naam is Monique Rijnen. In Kuwait vinden geen Iraakse troepenbewegingen plaats in de richting van de grens met Saoedi-Arabië, zoals eerder gedacht werd. Iraakse troepen in Kuwait bewegen zich in allerlei richtingen. Dit hebben hoge Amerikaanse functionarissen meegedeeld. De Amerikaanse president Bush heeft gezegd dat de oorlog in het golfgebied alleen op grond zal worden uitgevochten als het noodzakelijk is. En als de tijd daarvoor de geallieerde rijptoe is. Enkele Iraakse marineschepen hebben geprobeerd uit te wijken naar Iran. Dat is volgens kuwaitse officieren gebleken uit verklaring van 35 Iraakse krijgsgevangenen. De marineschepen werden door de geallieerden aangevallen toen ze onderweg waren naar een Iraanse haven. De vicevoorzitter vice van het parlement in Iran heeft ervoor gewaarschuwd dat zijn land de kant van Baghdad zal kiezen als Israël tegen gaat doen op Irak. Iran neemt nu in de golfoorlog een neutrale positie in. Op de internationale vlieghaven van Los Angeles zijn zeker vier doden en dertig gewonden gevallen door het vliegtuigongeluk. De precieze toedrag van het ongeluk is nog niet duidelijk. Maar naar het zich laat aanzien is een Boeing 737 tijdens de landing in Los Angeles in botsing gekomen met een klein toestel. Beide toestellen maakten een binnenlandse vlucht. De Nederlandse regering gaat met andere landen van de EG de mogelijkheid bespreken om sancties tegen Zuid-Afrika op te heffen. Uitgangspunt voor Den Haag is het besluit van de Europese topconferentie van eind vorig jaar in Rome. Daar werd afgesproken dat de Europese gemeenschap de strafmaatregelen tegen Zuid-Afrika zouden versoepelen, zodra het initiatief genomen was om de wetten in zaken de gescheiden woongebieden en het grondbezit in te trekken. President Leclerc heeft zo'n initiatief gisteren aangekondigd. En dan het weer? De komende uren loopt de temperatuur, die nu een aantal graden onder nul is, op. Maar ondanks de overvloedige schijnende zon, komt het kwik vanmiddag amper aan het vriespunt. De oostelijke wind is zwak tot matig, kracht drie of minder. Het hoge drukgebied boven Scandinavië komt nog wat dichterbij, zodat het ook de komende nachten matig tot streng blijft vriezen. En de komende dagen blijft het droog en er zijn perioden met zon en lichte tot matige vorst. I have now Taxi Like a fool I broke her heart into tune Sure didn't mean to do it now So start your meter Running And get your engine Honey I just want to see Her Girl. With the pen to the melt There this matter I've got to sell I deceived her And, oh. as fast as you can. Zes minuten over elf en het derde uur alweer van de Zandvoortse Zaken op zaterdag. En in de derde uur natuurlijk, zoals altijd, rond de klok van half twaalf sport lokaal. En uh, we hebben weer een heel aantal interviews en natuurlijk ook een heel aantal sporten. En we doen strakjes om tien over elf een vooruitblik op de koningin Daar kun je niet uh, snel genoeg mee beginnen. En bovendien wil men ook graag een aantal vrijwilligers erbij betrekken. Dus een oproep aan u allen om deel te nemen. En dan om kwart voor twaalf ons item in en rond de zee. En in dit geval staat dan de reddingsbrigade centraal. U kunt ons ook nog steeds bellen voor verzoekplaten of gewoon om mededelingen te doen. 02507 30393 you mm -hmm.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 Het is niet vanavond, maar wel al eigenlijk op korte termijn. En ik heb het dan over Koninginnedag. Meneer Brabander is dan, uh, of is oprichter van de stichting Viering Nationale Feestdagen in Zandvoort. Meneer Brabander, waarom uh, is dat opgericht? Nou, het is opgericht om uh, wat meer juridische zekerheid te krijgen. De vorige comité's waren dus... Uh, ...en afhankelijk van de gemeente en afhankelijk van, uh, van giften uit, uh, uit het dorp... ...maar waren daardoor ook nog persoonlijk aansprakelijk. Ja. En dat was de reden waarom ze zich uh, uiteindelijk uh, ophieven. En waarom we nu een stichting gevormd is. En waarom is. we nu een nieuwe stichting hebben gevormd, ja. ja. En op deze schone zaterdagochtend heb ik dan een moeilijke vraag, denk ik, uh, aan u. Waarom doet u dat? Nou, omdat ik wat tijd heb. Ja. Nee, maar hebt u al meer, hebt u bijvoorbeeld al in zo'n comité gezeten? Of kom nee, in de nee, dag? Of niet? nee, het is uh, voor mij de eerste keer. En uh, ja, ik, uh, ik ben dus uh, gevraagd door, uh, door de burgemeester ja. of, of ik daar uh, wat, wat tijd voor vrij wilde maken. En Zodoende. u doet het niet alleen, maar met vijf mensen nog, ja, heb ik begrepen. Ja, Nou, in ieder geval in het bestuur zitten we met vijven. En uh, we hebben dus inmiddels hebben we dus een, een aantal vrijwilligers die, die mee gaan helpen op de Koninginnedag zelf. Ja, daar kom ik zo dan nog even op terug. Ja. U hebt uh, wel al plannen hoe u Koninginnedag uh, gaat organiseren en inhoudelijk vorm gaat geven. Ja. Kunt u ons daar iets van vertellen? Ja, nou we beginnen dus morgens om 9 uur met een uh, poppen, uh, een poppenspeler. Ja. Uh, waarschijnlijk, dat is nog niet helemaal zeker, een, in het uh, nieuwe circus. Uh, in een nieuwe circusgebouw in, uh, in Zandvoort. Ja, theater mogen we niet meer zeggen, hè, meneer Braatlander. Ja, hoe heet het dan? Circus Zandvoort heet het toch? Ja, ja, maar iedereen noemde dat toch altijd circus theater, maar dat mag ja, niet meer. Nee, circus Zandvoort. Ja. Uh, dat, uh, daar heb ik nog een bespreking over, maar dat uh, dat zal waarschijnlijk wel doorgaan. Uh, dat zijn dus kinderen van de lagere school. Uh, de kleintjes dan. Ja. Dan hebben we vanuit Noord starter om uh, kwart voor tien ongeveer een uh, muziekkorps. Dat gaat richting, uh, richting het gemeentehuis. Ja. En daar is dus een Abade met een aantal koren die we in, uh, in Zandvoort hebben. Uh, dan is vanzelfsprekend ook de, de Vrijmarkt of althans de, de, de, de Rommelmarkt. Dat uh, is, ja dat is een traditie en dat is ook een geweldig succes altijd. Dus daar borduren we op voort. Mm. En in de middag uh, is er dus. Um er zijn het dus allemaal uh, kinderspelen. Echt een beetje ook op de oud hollandse uh, Tour. Dus gewoon het zaklopen en een uh, kruiwagen race. En, uh, en dat is op het Gasthuisplein. Ja, nou tot zover hebt u al een heel aantal plannen, denk ik. En um, wat u net al even noemde, u kunt daar nog best mensen bij gebruiken, vrijwilligers, die u een handje willen helpen. Ja. Wat, uh, wat zijn nou de voornaamste taken van die vrijwilligers? Nou, het is dus het begeleiden bijvoorbeeld van de muziekkorps uh, en de controle. Op de markt en dan ook het begeleiden van de kinder, kinderspelers middags en het uh, begeleiden van smorgens bij, bij, uh, bij de poppenspel. Ja, en die vrijwilligers dienen die de hele dag beschikbaar te zijn of mag het ook een aantal uurtjes? Nee, het mag ook een aantal uren, ja. ja. En waar kunnen die mensen zich aanmelden? Ze kunnen zich aanmelden aan de Maristraat nummer 11, ja. eventueel telefoon 188. 1805. 18805. Ja. En hoeveel vrijwilligers heeft u totaal nodig? Nou, we hebben er ongeveer 15 nodig. En wie hebt er nu? Ik heb nu heb ik er 10. Oh. En dan heb ik was, of nou, dat is zeker ook de, de scouts uh, die gaan uh, hun medewerking verlenen. Ja. We hebben natuurlijk s'morgens bij de baden wat meer mensen nodig in verband met uh, ballonnenwedstrijd en, uh, en vlag eisen en dergelijke, maar dan. Dus in de ochtend hebben we eigenlijk de meeste mensen nodig. Ja. Maar dat is maar een paar uurtjes. Ja. En u hebt ook geprobeerd, dat is uh, mijn laatste vraag hoor, want u hebt al zoveel verteld. U hebt ook uh, geprobeerd Zandvoort Noord er meer bij te betrekken. Waarom? Nou, omdat Zandvoort Noord altijd een beetje onderbelicht is. Ja. En uh, ja, men zegt altijd, dat het, het, het, het moet in het centrum plaatsvinden. Uh, nou, ik vind dat, dat Noord hoort er gewoon bij hoort. Precies. Dus we starten nu dit jaar voor het eerst dat we. De, of voor het eerst, dat weet ik eigenlijk niet precies hoor, want ik, van de geschiedenis weet ik niet zoveel van, van het Oranje Comité. Hm. Maar wij starten in ieder geval uh, het Muziekkorps in Noord. Ook in de avonduren als het enigszins lukt uh, met een lampionnenoptocht vanuit Noord. Hm. Maar dan moeten we nog bekijken of we het goede korps te pakken kunnen krijgen. En. Uh, en eventueel in de, in de volgende jaren dat we in plaats uh, dat we de, spellen, de, de kinderspelen in, uh, in het centrum houden, dat we dat dan in Noord uh, doen. Maar dat weten we nog niet. Dat, uh, dat zijn dus gewoon nog wel gedachte spinsels. Ja, maar het is natuurlijk wel een goede zaak dat dan Koninginnedag iets van alles antwoorders wordt: ja, het of snel nou in Noord is of in het centrum. antwoorders, ja. Precies. Meneer Brabander, wij zijn in elk geval op Koninginnedag uh, aanwezig. We hopen ook dan eventjes een beroep op u uh, te mogen doen. Maar tot die tijd uh, houden we contact. We zijn zeer benieuwd. En ik hoop dat heel veel Williger zich aanmelden. Goed. En meneer Bramander, u heel veel succes. Goed zo. Hartelijk dank hoor. U ook. Daar. Diamond o'clock, 12 o'clock, rocks, you're going rock, to En deze fantastische rock roll ook een sport, kondigt dus ons item sportlokaal aan. En uh, we hebben aandacht voor 1, 2, 3, 4, 5 sporten. Om te beginnen handbal, vervolgens zeevissen, ten derde ja het is een soort sport, cursus weerbaarheid voor vrouwen, ten vierde schaken en tot slot basketbal. Maar we beginnen bij het handbal en bij de club Casino ZVM. En uh, meneer Kappel, die uh, is onder andere, ik dacht, de coach van een van de elftallen van het handbal. En uh, de damesteams die uh, presteren uitstekend, maar het herenteam schijnt het niet zo goed te doen. Dus meneer Kappel, hoe komt dat? Nou, ik denk dat je toch een klein beetje verkeerd geïnformeerd bent dan. Dank u wel. Ja, ten eerste, uh, ik ben geen coach hoor, van het team. Dat, nee. uh, dat is mij nog niet toebedeeld geweest. Ik doe alleen de publieke relations van de vereniging en daarna zit ik je dan in het bestuur. Ja. Maar het team presteert juist uitstekend. Die staan uh, bovenaan. Die worden waarschijnlijk kampioen er ook nog dit jaar. <coughs> ze hebben één wedstrijd verloren afgelopen week. Stonden ze stonden met drie punten boven. En vorige week moesten ze tegen het tweede team. Ja. Tegen HVH. En die verloren ze met één puntje verschil. Zodat ze nog met één punt aan de leiding staan. Dus we hebben waarschijnlijk weer een kampioen erbij in je zandvoort. Ja. En uh, waar, waar speelt u dit weekend? Dit weekend? Dat is een hele goede. Ik weet wel de negende, dat is even leuk en dan dus zal ik het in de tussentijd even opzoeken. Maar 9 februari om 10 uur speelt ons eerste herenteam tegen het Tsjechisch team. Ja. En dat is uh, Spartak Praag. Dat is het uh, tweede team van de Tsjechische hoofdstad. Ja. En die wedstrijd is gratis voor iedereen toegankelijk. Ja, want hoe is Spartak Praag op het idee gekomen om uh, tegen u te gaan spelen? Nou, het volgende. Bij de Blinkert, een Aanheemse handbalvereniging. Ja. Daar uh, was een klein mini-tournooi georganiseerd waar sparta Praag uitgenodigd was. Onze trainer-coach van het eerste herenteam, Joost Berghout. Die had goede contacten met het team en komt ook nog veel bij de Blinkert, omdat hij daar vroeger ook gespeeld heeft. Hij krijgt hij nog een bijscholingscursus training. Ja. En die heeft voor elkaar weten te krijgen dat het team hier in Zandvoort komt, dankzij sponsoring van, uh, van het casino, uh, van de VEPO, uh, van de Sporthal. Heeft hij het team in de zandvoort kunnen halen? En kunnen wij een wedstrijd daartegen spelen? Ja, dat is natuurlijk wel een opsteker. Want het is natuurlijk uh, ja, iets grandioos als je zo'n team uh, in uh, je eigen woonplaats uh, kunt krijgen. Ja, dat maar... is een stukje handbal van de bovenste plank. Ja. Maar wordt het dan geen uh, afslachting, zou ik maar zeggen? Nou, dat denk ik niet. Nee? Als je het team van ons ziet spelen en afgelopen zondag ben ik expres weer even bezig kijken. Dan uh, verwacht ik zeker geen afslachting. Ja. Het zal geen, geen winst worden voor ons, dat verwachten we zeker niet. Ja. Maar een afslachting, dat uh, is net een heel groot woord, hoor. daar geloof ik niet in. Nee, maar u hebt wel nog een beetje versterking uh, aangeroepen? Nou, er zijn twee spelers van de Blinkert die uh, bij ons meedoen. Dat ja. is één speler van eigenlijk de Sinus Alfa van Handbal. Die een paar jaar terug is die, uh, naar de Blinkert toegegaan. En die speelt nu weer mee als gastspeler En één speler van de Blinkert zelf. Ja, maar voor de rest uh, zijn het gewoon uw eigen spelers. Allemaal eigen spelers, ja. Ja. Nee, het... Voldoende kwaliteit in huis, hebt, dus dat moet kunnen. Nou, we gaan het bekijken, meneer Kappel. We zijn er volgende week bij, dus zaterdag 9 februari. We zullen er ook verslag van doen. Ik hoop dat u dat goed vindt. Ja, uitstekend. Ja? En dan kan ik het levende bewijs zien dat u echt een hele goede ploeg hebt. Dank u wel. Ja, ja. meneer Kappel, tot volgende week. Oké, okay, tot volgende week. Daag. Dag. Dan gaan we naar het zeevissen. De zeevisvereniging Zandvoort heeft afgelopen zondag de eerste bootwedstrijd vanuit IJmuiden op de Noordzee gehouden. De weergoden waren de 24 sportvissers goedgezind, want het was droog en vrijwel windstil. Het eerste uur werd er niet veel gevangen, maar toen de vloedstroom opkwam gingen de vis behoorlijk bijten. De vissers vingen flink wat wijting, bot en schar. Johan van Gasteren werd eerste met 3550 gram. Op de hielen gezeten door Hans Mortier die tweede werd. En gevolgd door Fred Ploegman als derde. Het is niet echt een sport, maar ja, het heeft er zijdelings iets mee te maken. Dat is de cursus Weerbaarheid voor Vrouwen. Vanaf dinsdag 22 januari is Wim Bussel in zijn sportschool gestart... met een cursus voor Dames Weerbaarheid... En uh, hoe dat er precies in elkaar zit, kan Wim Buchel denk ik het beste zelf vertellen. Wim, ben je daar? Uh, nou, het is geen Wim die u aan de lijn hebben. Oh, hebt. zijn vrouw. Uh, u spreekt met zijn vrouw Ati. Ja. Mijn man zit momenteel in koten voor judo-wedstrijden van Nederland. Uh, nu... Uh... ...kan hij dus zelf niet aan de telefoon aan de radio komen. Dat begrijp ik. U staat nu in de sportschool, of niet? Ik ben nu in de sportschool, ja. Ja, ik kan het horen. Ja. ja. Het is wel uh, gezellig, hoor het ik. Het is heel gezellig. De volleybalploeg is net klaar. Ja, kortom, uh, volle beweging. Ja. Waarom uh, start u die cursus, dames en herenheid? Uh, het is namelijk het volgende. Wij doen dit ieder jaar zeker twee à drie maal. Ja. En... Uh, ...deze ronde daar is uh, nogal veel aandacht aan geschonken... ...omdat uh, er natuurlijk diverse redenen zijn dat het absurd is... ...dat er dames zijn die s'avonds niet meer alleen over straat durven. Ja. Uh, de handtassen of andere belangrijke dingen die ze om hebben... ...durven ze ook niet meer mee te nemen. Dus nu is er gewoon weer tijd dat daar goed aandacht aan geschonken wordt. Ja. En dat uh, vooral de dames uh, een zelfvertrouwen gaan krijgen dat alles op straat lopen... Dat ze niet direct zo bang hoeven te zijn en dat ze ook de kennis moeten gaan leren om uh, zich uh, goed te voelen dat als er iets zou gebeuren, dat ze bij een handeling die ze dus bij ons leren, ja. uh, zich veilig voelen. Ja, leren, ik, ik, ik overtrek het nu een beetje hoor, maar ja. leren mensen een soort zou ik maar, een gevechtshouding aan of doet u het uh, met name op het gebied van mondelingenweerbaarheid? Uh, de mond natuurlijk, maar uh, de gevechtshouding. Dat je dus van jezelf weet, stel dat je aangevallen wordt, dat je een schop uh, tegen de edeldelen van de heren kunt geven. Uh, het klinkt natuurlijk even cru, maar uh, die heer doet dat ook niet voor iets bij u. Uh, ja, dat je dus met een hele simpele handeling die voor sommigen die uh, de kennis hier niet van uh, weten, uh, het zichzelf veel moeilijker maken als dat het. Feitelijk is. Ja. De handelingen zijn zo eenvoudig. En uh, dat blijkt ook van de dames, de reactie die hier dus uh, op de cursus zijn. Wat makkelijk eigenlijk. Maar er staan ze dus, als ze dat niet weten, niet bij stil. Dat het ook met een hele eenvoudige handeling kan. Ja, precies. En het um... zelfvertrouwen natuurlijk. Hè? Je krijgt er ja. ook een enorm zelfvertrouwen door bij de dames. Meisjes. En op wat voor leeftijdsgroep mikt u? Wij hebben momenteel dames uh, vanaf 15 jaar, dus jonge meisjes... Uh, de jonge vrouwen en de wat oudere dames hebben wij. Dus iedereen kan er aan deelnemen? Zeer zeker. En waar kunnen mensen zich aanmelden? Uh, dat kunnen zij uh, of bij de sportschool doen of ons privéadres en als zij belangstelling hiervoor hebben kunnen ze zich natuurlijk ook oriënteren op de Ja. van 7 tot 8 uur. Dan wordt zo'n cursus gegeven. Ja. Mogen ze een proefles meedraaien of ze mogen komen kijken dat ze een indruk krijgen van wat wij de mensen proberen te leren. Precies. En de sportschool staat aan de AJ van de Molenstraat. 47, en, ja. Ja. en uw telefoonnummer is, als ik het goed heb, 13965. Dat is privénummer. Ja. En het nummer van de sportschool is 158. 15829. Ja. Mevrouw Buchel, u en uw man, veel succes, onder andere met de cursus, maar natuurlijk ook nog met alle andere activiteiten van de sportschool. En ik uh, zal vrouwen ook uh, via dit medium aanbevelen om in elk geval dinsdagavond even te gaan kijken. Heel fijn, u bent van harte welkom. Goed. Mevrouw Buchel, tot horens. Tot ziens. Dag. Dag mevrouw. Het schaken. Vorige week donderdagavond begon de Zandvoortse Schaakclub met schaaklessen in het Gemeenschapshuis. En die blijken bijzonder goed aan te slaan. Onder de deskundige leiding van Dennis van der Meijden is de eerste sessie gehouden en die is erg succesvol verlopen. Voor deze gratis lessen zijn echter nog enige plaatsen vrij. De lessen worden in mei beëindigd. Zowel de jeugd als andere schaakliefhebbers kunnen iedere donderdagavond tussen 7 en 8 uur terecht in het Gemeenschapshuis aan de El Davidstraat. Meerdere informatie over deze avonden kan verkregen worden bij voorzitter meneer Lindeman, telefoon 13224. En dan gaan we naar basketbal en wel de Lions. En meneer Berenpoot, ja nou moet ik weer vreselijk nadenken want nu ben ik natuurlijk helemaal weer in de war geraakt. Ja die is wel coach van de Lions. Dat klopt toch meneer Berenpoot? Meneer Berenpoot? Die kan mij niet helemaal goed horen, denk ik. Ja. Meneer Berenhoort, ja, daar bent u. Ik het, ja. U bent uh, coach van uh, de Lions. Ja. En u was niet helemaal tevreden, heb ik begrepen, over het geleverde spelniveau van uw spelers. Kunt u daar iets meer over vertellen? Nou ja, ik, uh, ik uh, ben niet alleen coach van het eerste herentie, maar ook voorzitter van de Lions. Ja. En uh, de heren zijn natuurlijk maar een onderdeeltje van die vereniging. Dat is zo. En om nou te zeggen niet tevreden, dat... Uh, nee, dat... Uh, met de resultaten uiteindelijk niet, maar die jongens doen verschrikkelijk hun best. We hebben een jonge ploeg dit jaar, ja. die nog echt uh, op elkaar ingespeeld moet raken. Ja. En aan de inzet uh, markeert helemaal niks. Alleen, uh, ja, vergeleken met de eerste helft van de competitie zitten we een beetje in een dalletje. Ja. Het wil niet allemaal zo erg lukken, de, de schoten vallen er niet in. Ja. En Dat ging in het begin van de competitie beter. Uh, waar dat nou aan te wijten is, het uh, ja, is natuurlijk altijd een moeilijke zaak. Hè? Er is toch een beetje stilstand gehad met feestdagen. Ja. ja, dat kan haast ook de oorzaak niet zijn. Maar ja, dat zijn, zullen dan wel de mysterieuze krachten in de sport zijn. Ja. Maar wat we hebben zijn een jonge de... ploeg. En uh, die komt kennelijk wat moeilijk over dat, uh, dat dieptepunt heen. Ja. Wat probeert u er nou aan te doen? Want ja, u staat als coach hè, toch een beetje aan de zijlijn. Hoe probeert u nou uw spelers uh, wat op te monteren? En... Nou, ik heb, ik heb ze in eerste plaats een keer bij mij uh, in de zaak allemaal uitgenodigd een avondje. En ja. dan hebben we dus een aantal basisprincipes van het basketballen zitten door te nemen, om te kijken. Uh, welke kant we dan eigenlijk op willen. En ik geloof dat dat best nuttig geweest is. Ja, en voor de rest op de training kun je natuurlijk de nadruk gaan leggen op dingen die in een wedstrijd wat zwak zijn. Er wordt bijvoorbeeld wat, wat, wat rommelig aangevallen door ons, waardoor de verdediging het eigenlijk vrij gemakkelijk krijgt. Ja. Als je wat meer lijn in je aanvallen weet te brengen, dan heb je meer kans op succes. Ja. kun je misschien een speler wat goed vrij spelen. Die heeft dan tijd om aan te leggen voor een schot dan is de kans om hem uh, raak te schieten natuurlijk groter dan wanneer je wat rommelig bezig bent. Ja, dat lijkt me. Nou, dat, daar werken we nu aan op de training en een schottraining, Want het schot uh, moet toch vallen natuurlijk. Dus uh, ja. daar werken we ook aan. Ja. Maar ik heb wel vertrouwen dat, dat u beter gaat. We ja. hebben alleen uh, ja, de rest van het seizoen een uh, nog vrij zwaar programma. Dus zullen we zullen het wel moeilijk krijgen. Ja. Dan ja, hebt u het, denk ik uh, heel veel steun ook van supporters nodig. Tenminste, dat helpt toch altijd wel een beetje, ja, denk tuurlijk, ik. Ja, ja zeker. Dat helpt altijd ja. En waar ja, kunnen de supporters dit weekend naartoe? En wanneer? Uh, nou, dit weekend uh, en uh, ook het volgende weekend zijn wij uh, vrij, wat hier 1 betreft. Ja. Maar we hebben aanstaande zaterdag wel een, uh, een volledig thuisprogramma in de Sporthal. Ja. En dat thuisprogramma begint met jeugdwedstrijden om kwart voor vijf. Uh, dan zijn er uh, twee uh, jeugdwedstrijden achter elkaar op beide velden. Ja. En daarna worden er op allebei de velden uh, Twee drie seniorenwedstrijden gespeeld. Ja. Dus er is een uh, leuk aanbod van allerlei wedstrijden. En wanneer speelt het... u? Uh, ja? We spelen niet met heren 1 alleen maar. We hebben vijf herenteams in de competitie. We hebben twee damesteams in de competitie. Ja, we spelen met een hele leuke minigroep. Dat is vooral erg leuk om naar te kijken. De kinderen van uh, zeg maar 10, 11, 12 jaar. Uh, die spelen ook op de zaterdagmiddag om kwart voor vijf. En daarnaast hebben we nog een meisjescadettenafdeling en een uh, een jongenskadettenafdeling die uit twee teams bestaat, waarvan uh, vooral dat uh, eerste kadettenteam het heel goed doet in de competitie. Kortom valt heel veel te zien, maar als mensen nou uh, ook graag naar dat uh, eerste herenteam willen kijken, wanneer spelen die weer? Ja, dat is naar ongelukkige wijze hebben die deze maand alleen maar uit Oh. Dus uh, ik zal graag in een eventuele volgende uitzending van u wel eens uh, willen aankondigen wanneer hier heren tuin thuis speelt, zodat uh, de bevolking daar ook eens kennis van kan nemen. Het is echt een moeite waard. Prima. Nou, meneer Berenboot, u tot uh, zover. Heel veel succes alleen al met het trainen van die ploeg. Om dat weer allemaal een beetje op poten te krijgen. En uh, nou, ik hoop dat iedereen inderdaad sowieso naar al die andere teams komt kijken vanaf kwart voor vijf vanmiddag. Heel ja, erg ja. Ja, bedankt. Hè. En meneer Berenboot, uh, tot ziens. Oké. Okay. Dag. En in en rond de zee heeft er vandaag betrekking op de reddingsbrigade hier in Zandvoort. En achter zo'n organisatie gaat eigenlijk veel meer schuil dan je als uh, ja, buitenstaander zou denken. En meneer Van Zongen weet daar alles van. Nee, dat zal ik trachten te doen. Nou, sinds van de week uh, is de reddingmaatschappij de KNZHRM... dus tot en met uh, de eilanden IJsselmeer en Scheveningen... dat was de KNZHRM die is uh, samengegaan met de Zuid-Hollandse reddingmaatschappij. Die was vanaf Scheveningen tot... Zeeland en beneden was het de zuid hollandse Reddingmaatschappij. Die is een fusie aangegaan sinds van de week. En het heet dus nu de Nederlandse Reddingmaatschappij. Wat denk ik voor de, de hulpverlening ten goede komt voor een ieder. En hoe groot is uw gebied van waaruit u hier opereert? Nou hier vanuit Zandvoort we, zijn, opereren we dus tussen de banken in. Want deze boot is dus geschikt voor laag water. 75 of 55 centimeter diepgang. En het nou, operatiegebied dat is uh, ja, voor de kust van Zandvoort, Ze moeten we assistentie verlenen aan naar Muiden, dan gaan we naar de Muiden, dan moeten we naar Noordwijk, dan gaan we naar Noordwijk. Dus dat is heel oppervlakkig en uh, zo breed mogelijk eigenlijk. Ja. Wat voor mensen werken hier nou? Wat voor opleiding hebben ze? Wat voor een achtergrond? Nou, in principe is iedereen uh, wat dat betreft welkom. Een echte opleiding uh, hoeven men hier niet te hebben, want dat doen we gewoon intern met elkaar. Maar iemand die wat van de zee weet, dat is natuurlijk een, uh, een stuk uh, fijner om uh, daarmee te werken. Ja. En wat is uw functie precies? Ik ben commandant van het lijn- en wippertoestel, zo noem men dat. Maar ik uh, zeg altijd maar leider, er moet één uh, de leiding hebben en dat ben ik dan toevallig. Maar uh, commandant vind ik zo voor mij allemaal. Ja. En u hebt hier één boot hè, toch? vanuit antwoord of meer? Nee, één boot. Eén boot die hier dus zoals u ziet in het uh, boothuis ligt. En dat is het enige wat we hier op Zandvoort hebben. Noordwijk heeft precies dezelfde boot. Uh, sinds kort een hele nieuwe. Dat wordt langs de hele kust zo uh, voor de strandboten gerealiseerd. Waar uh, veel meer snelheid in zit en waar we dus uh, sneller daadwerkelijk op kunnen treden. Ja. Um, ik denk dat u in deze tijd, in de wintertijd, niet zo heel veel te doen heeft. Uh, tenminste niet uh, qua echt werk, alleen qua oefeningen. Is dat zo? Nou, ik denk het niet, want voor Scheveningen ligt ook nog een boot op zijn kant. Daar zijn ze van een paar weken terug nog wat bij geweest. En, uh, ja. Maar u ook? Nee, wij niet. Wel, uh, Noordwijk is er ook bij geweest de assistentie. Ja, het is uh, Holland of stilstaan. De uh, zomers kan het wel of niet druk zijn. En in de winters uh, ja, heb je nog alles met surfers en ook nog wel eens met een zeiljacht of wat ook te maken. Ja. Ja, er is hier ook heel voldoende geweest vorig jaar, vorig jaar in de zomer, over die scooters, weet je wel, op zee. Hebt u daar ook iets van gemerkt zelf? Nee, want de scooters die, uh, die varen, dus uh, ver onder of dicht onder de kant. Daar hebben wij dus geen, uh, geen bemoeienis eigenlijk mee. Ja, of er zou iets moeten gebeuren waardoor we dus wel op moeten treden, dan gaan we er recht ook naarheen. Maar normaal is het gesproken dat het onder de kant is en uh, waarbij de reddingsbrigade ook dus, uh, zijn assistentie kan verleden. Wat is het meest spectaculaire wat u vorige zomer heeft meegemaakt? Nou, dat zou ik even moeten herinneren, we, doen, we gaan niet elke dag natuurlijk zee op. Maar uh, ja, jachten uh, waarvan het roer afgebroken is, dat hebben we verleden jaar dus ook een uh, van de reddingen geassisteerd. Mensen erbij geholpen en hem veilig naar meegenomen, naar de haven. Ja. Fantastisch. Ik begrijp ook dat u allerlei oefeningen houdt en daar kunnen mensen ook komen kijken. Uh, onder andere nog in januari, toch? Nee, de eerste, febru uh, de eerste volgende oefening is 9 februari. Ja, dus iets later. En dan gaan we dus of met het wippertoestel gaan we oefenen of met de boot. Kunnen mensen dan ook mee? Nee, dat is alleen mogelijk voor de boot uit de Muiden. Dat zijn dus de vaste havenboten. Daar zouden particuliere mensen mee mogen. Hier mogen geen particuliere mensen mee vanwege verzekering. En er zou dus ja, problemen op kunnen leveren als een letsel toegebracht wordt. Ik wens u veel succes uh, met al uw werk. En, uh, dat lijkt me heel boeiend. En de zee is denk ik het mooiste uh, wat er voor u is, of niet? Ja, dat vind ik een pracht. Het blijft een pracht. Het is elke dag anders en elke minuut anders. Ja, dat, uh, ik ben helemaal gek met de zee. Ja, dank u. En ook een heel goede zomer toegewenst. Oké, okay, dank u wel. En jullie succes met het programma verder. Dank u wel. Test 1, Hello. How you feeling? Oh, uh, just good. Me too. Can you imagine? Here we are. Just you and I. I tell you what. What? Why don't you come over here? I have something I want to say to you. Here I am. Again. This couldn't happen again. Matters, dear Again This couldn't happen again voor de mensen die nu inschakelen. CFM 106.9 is dit. Van harte welkom. U hebt bij onze Zandvoortse Zaken op zaterdag al een heel aantal uh, zaken letterlijk en figuurlijk gemist. Onder andere de 30393 prijsvraag. Wilt u daar graag aan deelnemen? Ja, dan moet ik u toch vragen tussen 9 en 10 op te staan, want uh, dan worden de vragen bekendgemaakt. En uh, wie gewonnen heeft tussen 10 en 11? We gaan uh, ondertussen even door met de, de verzoekplaat. Dit is er eentje voor Rogier van Elvira, The Candyman. We hebben de originele versie genomen, Sammy Davis Jr.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 Even voor twaalf in Zandvoort en dit happen again. Volgens Cor heb ik die paard nou al drie keer gedraaid zo'n beetje, maar ik weet, ik weet er niks van hoor. Nou, ik ook niet hoor, Rob. Het allemaal hartstikke goed, dus daar gaan we maar vanuit. uit. Um, degene die belde en het toch ook goed vond gaan was Martin. Hij vraagt een verzoekplaat aan voor drie mensen. Te weten Gerard Pannenkoek, Kees Mixie en Marcel He. Nou, dat schijnen bijnamen te zijn van mensen. Ik ken ze niet. Misschien kunnen ze ons even bellen dan kunnen ze vertellen hoe ze daadwerkelijk heten. 02507-30393. Maar ja, tot die tijd voor Marcel, Kees, Gerard en natuurlijk ook een beetje voor Martin zelf. De Steve Miller Band, The Joker. En die plaat die we gaan draaien is meteen de laatste plaat, hè? Ja, maar we komen nog heel eventjes bij u oh. terug. Nou, dat is goed.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 I'm a smoker, I'm a midnight toker I give my love and on the run Dit was Zandvoortse Zaken op zaterdag. Met Monique Reinen, die het nieuws voorlas. Kort draaier, samenstelling en regie. En Rob staat achter de knoppen. En natuurlijk ikzelf, Sigrid Schopman. Wat ons betreft, tot volgende week. Dan is er weer Zandvoortse Zaken op zaterdag. Maar CFM draait 24 uur per dag. En blijft u daar vooral naar luisteren. En wat ons betreft, dus tot volgende week. Dag. Het is 12 uur, dit is het headli CFM Headline Nieuwsoverzicht en mijn naam is Monique Reinen. In Kuwait vinden geen Iraakse troepenbewegingen plaats in de richting van de grens met Saoedi-Arabië zoals eerder gedacht werd. Iraakse troepen in Kuwait bewegen zich in allerlei richtingen. Dat hebben hoge Amerikaanse functionarissen meegedeeld. De Amerikaanse president Bush heeft gezegd dat de oorlog in het golfgebied alleen op de grond zal worden uitgevochten als dat noodzakelijk is en als de tijd daarvoor de geallieerde rijp toe is. Enkele Iraakse marineschepen hebben geprobeerd uit te wijken naar Iran. Dat is volgens een Kuwaitse officier gebleken uit verklaringen van 35 Iraakse krijgsgevangenen. Hun marineschepen worden door de geallieerden aangevallen toen ze onderweg waren naar een Iraanse haven. De vicevoorzitter van het parlement in Iran heeft ervoor gewaarschuwd dat zijn land de kant van Baghdad zou kiezen als Israël tegenaanvallen gaat doen op Irak. Iran neemt nu in de golfoorlog een neutrale positie in. Op de internationale vlieghaven van Los Angeles zijn zeker vier doden en dertig gewonden gevallen door een vliegtuigongeluk. De precieze toedracht van het ongeluk is nog niet duidelijk, maar na, maar, na, maar, na, maar na het zich laat aanzien is een Boeing 737 tijdens de landing in Los Angeles in botsing gekomen met een kleine toestel. Beide toestellen maakten een binnenlandse vlucht. En de Nederlandse regering gaat met de andere landen van de EG de mogelijkheid bespreken om sancties tegen Zuid-Afrika op te heffen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 komt het kwik vanmiddag amper tot aan het vriespunt. De oostelijke wind is zwak tot matig, kracht 3 of minder. Het hoge drukgebied boven Scandinavië komt nog wat dichterbij, zodat ook de komende nachten matig tot streng blijft vriezen. En de komende dagen blijft het droog, zijn perioden met zon en licht tot matig vorst.